De strijd in Syrië is deze week verhard, dat zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie die in Londen is gevestigd. De afgelopen vijf dagen zouden zeker duizend mensen zijn omgekomen. Vooral het noorden van Syrië had te maken met bloedig geweld. Bij bombardementen door legervliegtuigen zouden vandaag tientallen mensen zijn gedood. Sinds het begin van de burgeroorlog, anderhalf jaar geleden, zijn volgens de organisatie zeker 34.000 doden gevallen. De inbrekersbende, die twee weken geleden in Den Haag werd opgerold, gebruikte de quote 500 als kompas. Dat blijkt volgens politie en OM uit het onderzoek. Zeker 50 mensen die op de lijst van de 500 rijkste Nederlanders stonden, zijn het slachtoffer geworden van de bende. De buit was volgens het OM in totaal vele miljoenen waard. Begin deze maand werden bij een grote actie vijftien verdachten aangehouden voor inbraken in het hele land. Negen van hen zitten nog vast. Een aantal bendenleden had de website van Quote als startpagina op de computer. Ook een pagina op de site van Quote waar te lezen is waar de meeste miljonairs wonen was populair bij de verdachten. In Frankrijk is een hacker van 20 gearresteerd voor fraude via smartphone-apps. Hij verspreidde via de apps een virus waarmee hij 17.000 mensen geld afhandig maakte. Sinds vorig jaar zou hij zo minstens 500.000 euro hebben buitgemaakt. De man bood mensen gratis downloads aan die leken op originele applicaties. Hij wist vooral smartphones te besmetten die met Android werken. Als de app was geplaatst werden er dure sms'jes gestuurd naar een telefoonnummer van de hacker...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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Stad is de Afrit Haarlem Zuid en Knopend Raasdorp. Drie kilometer na een ongeluk. Bij Knopend Raasdorp zijn drie rijstokken dicht. En op de andere rijband staat een file van vijf kilometer. Maar dat komt door werkzaamheden. En daar is maar één rijstok open. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Goedenavond. Uiteraard praten we verder over de dopingzaken... die ons al een week lang bezighouden. Vandaag is het Raak in Italië. Een groot onderzoek naar de praktijken rond arts Michele Ferrari. En het is bijna een jaar geleden dat er een uniek sportmoment... aan de Nederlandse geschiedenis werd toegevoegd. Ja, ja Nederland is wereldkampioen! Onwaarschijnlijk de laatste vangbal uit de handen van Jonathan Schoop. En kijkers Cuba is verslagen. De Nederlandse hongballers wereldkampioen, dat gebeurde onder leiding van Brian Farley. En nu wordt de bondscoach zomaar gepasseerd. Straks het hoe en waarom. Er is ook plaats voor een opmerkelijk sportverhaal in langs de Lijn. Juroka carola Uilenhoed bijvoorbeeld. De zwaargewicht woog 150 kilo en moest afvallen. Inmiddels geeft de weegschaal 120 kilo aan, maar ze is nog steeds te zwaar. Daar zit ik nu op, maar ik ga waarschijnlijk uh, nog meer afvallen. En uh, mijn doel is eigenlijk uh, rond de 90 kilo uit te komen. Ja, en hoe ze dat heeft gedaan, dat hoort u later dit uur. En voetballer Willy Alvertoom speelde het weekend met Heracles tegen Ajax. Afgelopen zondag verloor hij nog met Cameroon de kwalificatiewedstrijd... voor de Afrika-Cup van Kaapverië. En bij een verliespartij gaat het daar ietsje anders aan toe dan in Nederland. Mensen kunnen heel slecht tegen een verliesdaas. Dus uh, mensen het veld oplopen, met stenen gooien en uh, dat soort dingen... Precies. Verder nog aandacht voor boksen, handbal... en ook atletiek kort om genoeg te doen tot 11 uur in Langste Lijn. De affaire rond Lance Armstrong bereidt zich met de dag verder uit. Vandaag kwam het nieuws uit Italië. Daarover gaan we praten met correspondent Rob Zoutberg. Rob, goedenavond. Hoi, goedenavond. Want de krant Gazetto Dello Sport bracht de eerste details naar buiten... uit een onderzoek naar Michele Ferrari, de dopingarts... die ook veelvuldig werd genoemd in de zaak Armstrong... Hoe zag zijn manier van werken eruit? Ja, nou, als je Gazette de La Sport uh, mag geloven... dan stond hij aan het hoofd van een groot dopingnetwerk. Uh, het Openbaar Ministerie hier in Italië zegt nu bewijzen te hebben... hoe Ferrari dat netwerk leidde... waar de afgelopen jaren, let wel, zo'n 30 miljoen euro in is omgegaan. Op tafel van het OM liggen honderden pakken papier... telefoondoekingen, verhoren... een onderzoek dat zich uitstrekt van Zwitserland naar Monaco, naar Spanje, Italië. Een netwerk dat zich bezighield met doping, belastingontduiking, het witwassen van geld, samenzwering. En toen, om het even uh, dan compleet te maken, je vraag, Ferrari bood complete service aan aan wielrenners. Hij diende niet alleen doping toe, maar uh, stond ze ook gerichtelijk bij als een wielrenner door de mand viel. Het was een compleet pakket wat hij aanbood. All inclusive, ja. Uh, voorlopig ja, kijk, is het dan ja, nog ja. alleen maar een krantenartikel. Ja, het is mm. ongelooflijk omvangrijk, hè, dit onderzoek. Ja, het rolt allemaal over elkaar heen. En je, je moet daarbij ook stellen, het begon natuurlijk allemaal... heb je hem weer met Armstrong. Het OM onderzocht, uh, begon zijn onderzoek in 2010. En dat begon in juli, toen het met een tour in volle gang in Lyon... Uh, daar zit een gebouw van Interpol. En daar kwamen aan tafel in het geheim bijeen politiediensten uit Italië, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Verenigde Staten. Vertegenwoordigers van USADA die zaten daar. Er zaten één onderwerp op dat moment op tafel. Armstrong en zijn sportarts die aan hem uh, gelieerd was, uh, Ferrari. En eh, zo ging het onderzoekje rollen, zo ging de zaak rollen, zo kwamen ze bij Armstrong terecht. Maar wat er nu is opengemaakt is gewoon een doos uit, eh, van Pandora... waarin heel veel andere wielrenners zitten en ploegen ook zitten. Nou, ze zijn inmiddels zo bezorgd dat ze hebben, gedacht, dat ze hebben gezegd... we gaan twintig ploeg, ploegen uit de seizoenen 2008, 2011 verder onderzoeken. En daar zit ook Rabobank tussen. Ze, worden, ze gaan nu, wil niet zeggen dat Rabobank verdacht is, laten we dat stellen. Maar de contracten die de wielrenners hadden, die worden nu wel gecheckt. Hoe zat het met het geld? Hoe ging het van A naar B? Wat kwam er op de bankrekeningen te staan? Want ja, ze vertrouwen gewoon niemand meer. Ja, die Ferrari dus de grote speel in dit verhaal. Hij kwam ook al uitgebreid aan bod in het USADA-rapport. Wat voor beeld ja. krijg jij van deze dokter? Nou, ik zal je vertellen, eh, ik, ik, ik zag vanmorgen de Cazetta de, de la Sport. Ik heb hem hier voor, voor mijn neus en ik kreeg eerst ontzettend hoofdpijn. Want voor me ligt echt een, een kaart van het noorden van Italië met Zwitserland daarboven. Frankrijk daarnaast. En de pijlen die gaan echt alle kanten kant op. En ja, het beeld wat je van hem krijgt, dat hij, ja als dit hele verhaal klopt, dat hij een waanzinnig geavanceerd netwerk eh, heeft opgesteld eh, de afgelopen jaren. Waardoor dit allemaal kon gaan gebeuren. Niet alleen hij zat in de speel van dat netwerk. Ook zijn zoon, uh, Ja, vader en zoon, die, die, die leiden deze hele zaak. Het, het is echt iets ongelooflijks. Ja, en, en je, je noemde net al een paar ploegen, maar uh, renners bij naam, uh, rugnummers... wie zijn er genoemd in het artikel? Nou, uh, rekeningen teruggevonden. Hè, rekeningen bij, bij dat netwerk teruggevonden van Mikkel Scarponi. Uh, Menschov, uh, voormalig Rabobank, wielrennen natuurlijk. Kolopnev, Gusev, Karpets... Ignatiev, Petrov, daar nou heb je allemaal Russen gehad. En dan nog de Italiaan uh, van Fagan Soleil, uh, Ongarato, uh, duikt ook op in het onderzoek. Dat zijn de mensen die ze nu hebben teruggevonden. Maar ja, men vermoedt nu wel rokes is vuur. En vandaar dat ze dus nu ook al die andere ploeg aan het onderzoeken zijn. En wanneer worden de resultaten van het onderzoek officieel openbaar gemaakt? Nou ja, Cassetto die zegt uh, dat ze, wat, ze, wat we nu uh, zien in de krant... Een voorloper is van het onderzoek wat zal afgerond zijn... Uh, zal zijn aan het eind van deze maand. En men spreekt over een tsunami... die zich dan opnieuw over wielerland zal uitstorten. We wachten het af. Rob Zoutberg vanuit Italië, dankjewel. je ja, Het dopingschandaal in de wielersport... schudde ook op andere fronten door vandaag. Zo kwam de Nederlandse erevoorzitter van de Internationale Wiel en unie de UCI, Heinrich Brugge, eindelijk met een verklaring. Sebastian Timmerman, goedenavond. Dag van, goedenavond. Ja, hij zou zijn omgekocht, zo werd door Cathy uh, Lamont uh, onder Ede beweerd. Sponsor Nike zou in 1999 namens Armstrong... 500.000 dollar hebben overgemaakt naar Verbrugge... om een positieve dopingtest af te kopen. Hoe heeft uh, Verbrugge gereageerd vandaag? Uh, ferm. En de reactie op die reactie was uiteindelijk ook weer ferm. Nee, het begon met een uh, reactie of met een verhaal in, uh, in de Telegraaf. Uh, dat kopte geen spoor van bewijs. En dat was eigenlijk ook een beetje de strekking uh, van het verhaal... Uh, waarin Verbrugge aangaf uh, niet overtuigd te zijn van het bewijs uh, tegen Armstrong. Uh, vervolgens kwam er een statement via de Internationale Wielerunie... waar uh, Verbrugge natuurlijk uh, als uh, voormalig voorzitter... maar erevoorzitter zeg maar, nog steeds aan gelieerd is... Uh, waarin hij afstand nam van de inhoud van het artikel. De Telegraaf reageerde door de uh, sms'jes... waarop het verhaal was gebaseerd te publiceren... en die later trouwens ook weer weg te halen van de website. En wat verder opvallend was, uh, uh, eigenlijk in het statement... van de Internationale WielenUnie, die reactie dus van Hein Verbrugge... die trouwens in, uh, in China verblijft momenteel, is uh, dat hij daarin zegt... mijn reactie was enkel en alleen dat Armstrong nooit positief is bevonden... en dat dus ook geen test verborgen kon worden, uh, daarin schuilt hij zich toch weer een beetje achter die woorden... dat Armstrong nooit positief is bevonden. Dus hij reageert met een deel uh, van de, het artikel... Waar, waarin hij eerst dus weer afstand van nam. Uh, in het AD stond ook een reactie van, uh, van Verbrugge... Uh, waarin hij zegt het zou dom zijn om te reageren op een beschuldiging... die is gebaseerd op iets dat mevrouw Lamont van de mechanicien heeft gehoord... Misschien is het ook maar het beste om dit met een beetje humor te benaderen. Het enige dat ik verder nog wil zeggen... is dat het nog steeds een feit is dat Armstrong nooit positief was in dopingtest. Dus daar is de reactie nog een keer. En dan lees je in het in NRC Handelsblad ook nog een quote van Verbrugge. Moet langzamerhand niet de vraag worden gesteld... Uh, waarom meer dan duizend dopingcontroles van Armstrong en zijn ploeggenoten... nooit tot een positief resultaat hebben geleid. En dan deelt hij daarmee dus weer een tikje uit aan het WADA. Dus de ene keer gebruikt hij het weer als argument voor hem... en de andere keer uh, gebruikt hij het als... Een een tikje uit te delen uh, richting het wereld agentschap. Ik vind het er allemaal niet echt sterker op worden, eerlijk gezegd, uh, die reacties. Die spreken elkaar zo nu en dus een beetje tegen. We zullen maar zeggen, wordt vervolgd. Uh, dan was ook weer slecht nieuws ja, voor de ploeg. Het gaat in dit geval om renner Carlos Barredo. Um, wat is er met Barredo aan de hand? Hij uh, is geschorst. Er wordt een procedure gestart, uh, gestart door de internationale wielerunie uh, UCI... vanwege afwijkende bloedwaarden in zijn uh, biologisch paspoort. Uh, we weten al een tijdje dat die zaak speelt. Die is, uh, dat is begonnen uh, in juni, begin juni. Na de Dauphiné-Libere kwam hij al niet meer in actie vanwege een vooronderzoek. Er werden vragen gesteld door de UCI aan Baredo... die geholpen is door de Rabobank-ploeg waar hij voor rijdt sinds het begin van 2011. Uh, hij heeft dus daarop gereageerd op die vragen. Er werden opnieuw vragen gesteld, opnieuw een reactie van Baredo... maar blijkbaar is dat allemaal niet afdoende. En is de internationale wielerunie dus nu een procedure gestart... blijft Baredo geschorst. Nou ja, het seizoen zit erop... En zijn contract bij de Rabobank ploeg uh, loopt af, dus ik... Ik denk dat we wel kunnen concluderen... dat we Baredo niet meer gaan terugzien in het Rabobank-shirt. Uh, het komt natuurlijk allemaal op een heel slecht moment... voor de uh, Rabobank-ploeg, omdat Baredo nu in dienst is bij Rabobank. Dus verschijnt die naam overal weer achter uh, de naam van Carlos Baredo. En dat allemaal uh, in het licht van wat er vorige week ook... in het USADA-rapport ston, uh, stond over de Rabobank-ploeg... wat uh, Liva Leipheimer allemaal had verklaard. komt het natuurlijk op een buitengewoon slecht moment. Maar het gaat ook over een periode waarin Baredo voor Quickstep reed. Daar reed hij tussen 2007 en 2010 voor. En het wordt allemaal niet echt duidelijk... waar nou precies die afwijkende bloedwaarden... in zijn biologisch paspoort zitten. Of die toen voor Quickstep reed of uh, Rabobank reed. Wat wel saillant blijft in dit verhaal van Beredo... is dat uh, voor de Tour van 2011... de Franse sportkrant L'Equipe met een lijst kwam van uh, hoe sterk de renners in de gaten werden gehouden... voor de Tour van 2010, van het jaar daarvoor... waarop Barredo en overigens Popovic uh, bovenaan stonden... met een score van 10. Dat was de hoogste score. En dat moest ik toch wel even aan terugdenken aan die lijst. Maar het blijft dus allemaal een beetje vaag... over welke periode het nou concreet gaat, die afwijkende bloedwaarden. Carlos Barredo. En dan nog uh, ander nieuws rond Mark Cavendish. Geen nieuws, ja. maar Venus. Je zou zeggen, slecht moment om het kenbaar te maken, maar goed... Hij gaat van Sky naar Omega Pharma Quickstep. Is dat een verrassing voor jij? Nee, dat uh, zat er eigenlijk wel aan te komen. Uh, het was eigenlijk al wel heel lang duidelijk... dat uh, Cavendish uh, zich niet meer thuis voelde bij Sky... omdat hij uh, veel te weinig uh, hulp kreeg daar in zijn jacht... op zoveel mogelijk ritzegens in bijvoorbeeld uh, uh, de Tour de France. Hè, nu hij uh, het kopmanschap moest delen... met klassementsrenners als Voorm en als, uh, als Wiggins. Dus het was wel duidelijk dat hij wegging... In de naam Omega Pharma Quickstep werd al vaak genoemd uh, als nieuwe ploeg. Het is wel sajant dat hij weggaat precies op de dag... dat ook bekend wordt dat dus zijn werkgever nu nog... Werkgever, kunnen we straks zeggen, Sky, eh, bekend heeft gemaakt... dat alle renners en trouwens ook alle andere medewerkers van die ploeg... een document moeten ondertekenen waarin ze verklaren... dat ze nooit betrokken zijn geweest bij dopingpraktijken. En, en niet tekenen betekent dat je moet vertrekken. En als later blijkt dat je gelogen hebt, dan moet je eh, alsnog vertrekken. Ja, ik vind het ja, een, een niet een al te sterke zet van, uh, van Sky. Het deed me een beetje denken aan die formulieren... die je wel eens in een vliegtuig moet, uh, moet invullen... Hè, waarin je belooft dat je nooit iets uh, fouts hebt gedaan. Ja, belofte, belofte. Ja, ah, precies. Sebastian, dankjewel. Okay. Sebastian Timmerman was dat. maar één. het antwoord op de vraag... waarom mag de coach die de Nederlandse honkballers wereldkampioen maakte... niet mee naar de World Baseball Classics? Het is 14 minuten over 10.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 En somebody that I used to know. plaatje stond bijna een half jaar in de Nederlandse hitparaders. Een klein jaar geleden zorgde het Nederlands honkbalteam voor een ongekende sensatie. door wereldkampioen te worden. Onder leiding van bondscoach Brian Farley werd Cuba in de finale verslagen. Voor de komende World Baseball Classic, die in maart wordt gespeeld. is Hensley Meulens aangesteld als manager van Oranje. En daarover gaan we praten met Robert Eno En Robert, goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom is Hensley Meulens nou aan de technische staf toegevoegd? Nou ja goed, dit toernooi is onder auspicie van, van Major League Baseball. Uh, en ook alle spelers van de Major League mogen meedoen. En uh, ja, Meulens is uh, de afgelopen jaren uh, ja, als coach uh, zit hij daar middenin als, als uh, hitting coach van de van de San Francisco Giants. En uh, ja, goed, uh, kent de wereld uh, van binnenuit. Maar wat is nou het exacte voordeel voor de spelers van Oranje? Uh, nou, kijk, uh, Hensley heeft natuurlijk in eerste plaats hele korte lijnen uh, naar spelers, naar organisaties, uh, naar vakbond, uh, spelersvakbond. Dat enerzijds uh, en anderzijds, uh, ja, hij is natuurlijk iemand die op het hoogste niveau uh, actief is uh, dag in dag uit. Dus uh, ja, uh, daarnaast zal hij natuurlijk ook uh, kwaliteit hebben op het veld. Uh, maar desalniettemin hebben we natuurlijk uh, ja, Brian... Uh, hij uh, heeft ook gewoon een uh, belangrijke rol in het team. Uh, zullen met z'n drie uh, het uh, traject uh, ingaan vullen naar de WBC toe. Uh, dus uh, ja, zoals ik vandaag al eerder heb gezegd... Uh, met een wereldkampioen uh, en een uh, wereldserieswinnaar... denk ik een uh, hele goede staf hebben. Toch zeg je dat nog een beetje onder voorbeelden. Zal hij toch ook wel kwaliteit hebben op het veld? Ja, nee, maar goed. Uh, ik bedoel, uh, er staat buiten kijf. Uh, ik weet niet of je de wereld kent uh, daar, maar uh, dat is een wereld... dat als je niet functioneert, dan lig je er vrij snel uit. Ja, nou oké, okay, maar omdat jij het zo'n beetje onder voorbehoud zegt... is het overigens een eis van de Major League Baseball... dat mensen in de coachingstaf moeten zijn gelieerd aan de Major League? Ja, ja, dat is, uh, ik zeg altijd, het is een toernooi wat door, door de Major League georganiseerd wordt. En het is, uh, het is zo dat uh, ja, iedere stap die je zet uh, moet met hun uh, besproken worden... Uh, dus ja, het is, wel, het is wel iets anders als, als een, een toernooi wat onder auspicie van de IBAF is, ja. Ja, want voor alle duidelijkheid, bij de Waze, uh, World Baseball Classic kunnen jullie een beroep doen op spelers uit de Major League... in tegenstelling tot een groot aantal andere toernooien, bijna alle andere toernooien. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, hier doen uh, alle grote sterren aan mee, uh, die, of tenminste, uh, die kunnen daaraan meedoen. En, en, en dan vraag ik me toch een klein beetje af, oké, okay, Meulers moet er op een of andere manier dan ook bij betrokken worden. Heeft ook kwaliteit, wat je al zegt. Uh, maar waarom dan in de rol van manager? Was bijvoorbeeld assistent-manager dan onder Farley geen, uh, geen idee geweest? Ja, maar de, de lijnen lopen natuurlijk twee kanten op. Het lopen van ons naar Major League toe, maar ook de andere kant op. Uh, dus uh, ja, gedacht dat dit de beste, de beste optie was. Voor dit toernooi, voor de World Baseball Classic, ja. ook alleen voor dit toernooi? Ja, dat is alleen voor dit toernooi, ja. ja. ja en, en daarna komt Brian Farley weer in beeld, bijvoorbeeld bij het Worldport Tournament in Rotterdam? Ja, maar niet in beeld. Hij is in beeld. Ik, ik heb net al gezegd, uh, wij werken in een technische driehoek uh, met elkaar. We zijn het afgelopen weekend ook bij Hensley uh, geweest en we hadden het doorgesproken. Dus uh, ik denk dat je zijn rol niet moet bagatelliseren. Die zal uh, zeer belangrijk zijn uh, in, het, in het hele traject, het hele programma, maar ook op het moment dat we daar aanwezig zijn. Ja, en vooral de duidelijkheid, de derde persoon is Bert Blijleven? Ja, daar kunnen we nog niks over zeggen. Ook daar mogen we geen uitspraken over doen. Alles wat ik net al zei, is, uh, is in samenspraak met major baseball. En als er berichten zijn uh, van welke aard dan ook, dan, uh, dan moeten we daar eens een groen, uh, groen teken voor geven. Ja, maar één ding staat in ieder geval vast. Uh, Brian Farley uh, doet even een klein stapje terug, uh, nu dan voor dit toernooi. Hoe, hoe, hoe reageerde hij? Ja, hij was wel even teleurgesteld uh, en, en het is ook, dat mag ook natuurlijk, dat, dat vind ik ook niet vreemd. Uiteindelijk begreep hij het wel en dan kijkt hij ook uit naar een samenwerking met, uh, met Hensley Meulens. Ja, wat, wat, wat wordt het, uh, jullie insteek bij het toernooi? Wat, wordt, uh, wat is jullie doelstelling? Nou ja, goed, we hebben de laatste keer hebben we de, de, de tweede ronde gehaald. Dus uh, dat, ik denk dat we minimaal moeten evenaren even dit keer. Want we mogen niet uh, zomaar denken, het zijn de wereldkampioenen, uh, die gaan daar ook even scoren. Nee, maar goed, uh, de mensen die de Romba kennen... die weten natuurlijk uh, dat, dat dat een fantastische prestatie uh, is, uh, is geweest. Uh, maar dat uh, major League spelers daar niet uh, aan mee hebben mogen doen. Uh, dus uh, dit, dit toernooi zal, zal uh, iets waarder zijn. Voel je je trouwens tot slot, uh, een klein beetje als, als technisch verantwoordelijke... ook een beetje in een spagaat, zeg maar? Tussen de eisen die worden gesteld vanuit de World Baseball Classic... en nou ja, de, de vrije hand die je hebt? Nou, het klopt dat het wel iets anders werken is inderdaad. Ja, ik bedoel, normaal gesproken bij, bij wereldkampioenschap of Europese kampioenschap uh, ben je altijd baas in eigen huis. En uh, nu moet je ook wel dingen overleggen en, uh, en worden door anderen uiteindelijk gefiëteerd. En op dat moment mag je, mag je ermee aan de slag. Ik, uh, en dat is wel even anders werken, ja. Ik dank je, Robert. En uh, nogmaals uh, veel succes bij die World Baseball Classic. Robert Eenhoorn, dank je Dank je hij zou Nederlands nieuwe succesboxer moeten worden... in de lijn van van der Leiden, Tuur en Delibas. Maar het lukte Innocent aan Januwe afgelopen jaren niet... om die belofte in te lossen. Hij verdween in de vergetelheid en als hij dan eens in het nieuws kwam... dan was het vanwege een verloren partij in het buitenland. Deze week liet hij voor het eerst weer sinds lange tijd van zich horen... en liet zich ook weer zien aan het eigen bokspubliek... tijdens de Ben Benbril Memorial in Carré. En daar zag verslaggever Edwin Cornelis hem in actie. Innocent, de belofte van weleer. This is the moment that we lift your innocent before you. Het was zo'n mooi verhaal. Twee jaar geleden, Innocent, genaturaliseerd tot Nederlander, na een traumatische jeugd in Nigeria. You need your wisdom, you need your grace. Een vlucht naar Amerika waar hij in de gevangenis terecht kwam en kennis maakte met de boksport. Als Nederlander ging hij strijden om de Europese titel in 2010. You need your mercy, you need your strength to be able to do as he has been instructed. Het zou de eerste stap moeten worden van een glorieuze carrière als profboxer. Een opstoot en dat ging volledig. Ik geloof dat is niet uh, the worst part of mijn carrière this Dit be the beginning of mijn carrière. Innocent verloor de partij. En nu zijn we twee jaar verder. Twee jaar waarin we weinig van Innocent hebben gehoord. Maar hier staat hij in de artiestenfoyer van Koninklijk Theater Carré. Een uurtje voor zijn partij tijdens de Ben Brill Memorial. Is hij zich een beetje aan het voorbereiden? Als je kunt zien, ik ben nu bezig met de handtippen. Ja, ja na de handtippen. Rustig opwarmen. En dan uh, klaarstaan voor de, voor de ring. Nu rustig aan. Ja, rustig aan. Kijk, het uh, is net als iemand die werkt. Je, je, je, je maakt alles zorgen om je werk af te maken. De dag van de betaler maakt je toch geen zorgen. Je kan alleen maar ontvangen je salaris. En vandaag is het PD. PD. <laughs> Bert Kops is eigenaar van een bokschool in Amsterdam toen Innes het net in Nederland kwam. Ja, toen had u hem in eerste instantie onder uw hoede, hè? Ja, dat klopt. En uh, hij is nog steeds uh, regelmatig bij de sportschool. Hij is niet helemaal weg. Het is uh, alleen pijnlijk om te zien eigenlijk hoe zijn laatste wedstrijden verlopen. Ja, precies. Want in 2010, hè, toen hij ging strijden voor het EK... toen leek het een opwaartse lijn te zijn. Hij leek echt ja, de coming man te zijn. Hè. Wat is er sindsdien gebeurd? Ik denk toch dat het uh, te wijten valt allemaal... aan die breuk tussen Martin Jansen en Innocent. En dat vind ik op zich heel jammer, want hij was erg goed bezig. Martin Jansen was zijn coach, begeleider eigenlijk alles voor alles, hem, hè? Alles. Hij regelde alles. Uh, hij regelde contracten, hij regelde trainingsschema's... Noem maar op. Ja. Kon ze gek niet noemen. En, uh... en die vastigheid die verdween toen die breuk kwam. Ja, en dat ging ja. ten koste van innocent. Ja, dat ging ten koste van zijn trainingen. Van van, ja, Geestelijk denk ik ook. Want hij zag gewoon het, die, uh, in de partijen. Ja, kon het niet meer uh, waarmaken wat hij toen wel deed met Martin achter hem. En, uh, dat is wel jammer. Want hij switchte regelmatig van trainer. Hè? Het, het ja. leek een soort nomadisch bestaan haast. Ja, hij, uh, op dat moment uh, switchte hij een paar maal. Heb hij met Romeo Kensmil getraind. Met... Uh, Raymond Joval heb je getraind. heeft met verschillende mensen geprobeerd, maar ja, die chemiek was er niet. Met de carrière van Innocent ging het dus langzaam berg afwaarts. Drie partijen boksen die in het buitenland en drie keer verloor die. En de grote vraag is natuurlijk, waar is het misgegaan? Innocent zelf, die houdt het op een gebrek aan wedstrijden in Nederland. Ja, dat is wat ik bedoel. In Nederland is alleen maar één keer in een partij organiseren. En dan ga ik bij de ASM-bureau, hier aan de werk. Ik moet gewoon werken om zelf te kunnen leven en huur betalen. En ook ik heb kinderen. En dan het grote moment in Carré: Innocent Ayamou. Enelzint wordt aangekondigd voor zijn partij en het is op zich al een klein wonder dat hij hier staat. Vorig jaar zou hij ook komen, maar zegt hij op het laatste moment af omdat hij een lucratiever ander aanbod had. Dat kwam hem te staan op een plek op de zwarte lijst van Ben Bril Memorial. Maar Hans de Bruin, het is toch allemaal goed gekomen? Hij heeft een brief geschreven waarin hij zijn verontschuldigen aanbiedt voor vorig jaar. Nu is het geweest, dus nu is het is vergeten. En voor de rest gaan we naar de, de volgende wedstrijd toe. Go to him quicker. Again, again, again, Move and use your job, double. Yes. Nothing wrong. En nu mag Innocent gaan strijden voor eerherstel. En terwijl zijn coaches en begeleiders continu op hem inpraten... Komt Innocent er niet aan te pas en is het oordeel duidelijk. Het laat er erop dat hij niet echt verraden is. gewoon. Ik, ik blijf het nog steeds een van de betere boxers vinden in Nederland. Ja, ik vind het een topper. Uh, ja, het, op het moment komt het er niet aan met de wedstrijd, en daar baal ik enorm van. In de kleedkamer wordt de schade opgenomen, de zwellingen gekoeld. Nee, hier wel een tijd. Even een bemoedigend woordje van de coach. Die zegt dat hij de partij weliswaar heeft verloren, maar dat hij toch ook wel gewonnen heeft. En Innocent zelf, die houdt de moed erin. Mijn droom is nog leven. Ik ben leven, God bestaat. En ik geloof dat God alles voor mij warm waarmaken. Maar meneer Kops, u een beetje als buitenstaander. Echt een kans om daar nog voor een Europese titelgevecht of alles... dat zit er denk ik niet meer in als je vier, vijf keer verloren hebt. Dat is wel jammer voor die jongen. Morgen in het sportkatern, vanavond op de radio. Dit is Langs de Lijn met Twan van Peperstraten. Well,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 1972, Steelers will en well Stuck in the middle with you. Handballers Mark Bult en Bartek Konic komen niet meer uit voor het Nederlands team. Beide spelers hebben laten weten dat ze zich niet meer kunnen motiveren... om wedstrijden voor Oranje te spelen. Konic speelt in Polen en Bult is speler van Füchse Berlin... in het handbal Walhalla Duitsland. En hij was ook aanvoerder van het Nederlands team. Mark, goedenavond. Goedenavond. Geen motivatie meer om voor Oranje te spelen. Leg eens uit. Nou ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik speel al... Uh voor het nationaal team. Uh, we hebben heel lang geprobeerd een groot toernooi te bereiken. Een EK of een WK. En als het na, na elf jaar nog steeds niet is gebeurd... dan stak je natuurlijk wel een beetje in de schoenen. Uh, daarom heb ik nu uh, besluit genomen dat ik mee, mee te stoppen. Misschien is het beter om een plek te maken voor jonge spelers... die dan wel gemotiveerd zijn om nog door te, te, te gaan... om een uh, groot toernooi te bereiken. Maar voor mij... Uh, Zie ik er op dit moment geen toekomst meer in. Jij ziet er dus geen heil in om dat de komende jaren te gaan veranderen? Nee, klopt. Ja. Ben je er gefrustreerd over dat het niet is gelukt een rol te spelen op het wat grotere toneel? Ja, natuurlijk als, als sporten probeert het moest haalbare te bereiken. en uh, Als je het dan al zo lang probeert, we zijn er wel een paar keer dichtbij geweest, maar uh, telkens net niet. En dan, uh, ja, dan langs de hand raak je wel gefrustreerd en uh, begin je erover na te denken waarom en uh, hoezo halen we het niet. En dan, ja, dan hak je voor jezelf de knoop door en dan, uh, ja, dan stop je er gewoon mee. Maar, maar toch eens even die vraag, waarom haal je het dan niet? Wat, wat is er niet goed gegaan? Ja, er zijn zoveel elementen die er gewoon niet kloppen. Ik bedoel, als je bij een topclub uh, speelt uh, in Duitsland en dan uh, kom je bijvoorbeeld weer bij elkaar met het Nederlands team en dan hoor je bepaalde zaken die gewoon misgaan bij, de, bij het Nederlands handbalverbond En dan, dat zijn bijvoorbeeld een van, de, van die dingen wat, wat ons tegen zit. En natuurlijk ook gewoon, uh, ligt het gewoon aan, uh, aan jezelf, hoe je speelt bijvoorbeeld ook natuurlijk, ook sportief gezien. Maar ja, als je dat, uh, dat soort dingen bij elkaar optelt, uh, dan stak uh, je een wel in de schoenen en dan hak je gewoon voor jezelf de knoop door en dan, uh, ja, dan stop je ermee. Maar is dat dan simpelweg een gebrek aan professionaliteit? Ja, dat, uh, dat kun je, uh, wel, wel zeggen bij de NNV dat ze uh, het hoeven niet, uh, niet over te liegen. Dat is al een paar jaar lang dat het uh, gewoon niet lekker gaat daar. Uh, zoveel mensen die opgestapt zijn en zoveel problemen en zoveel schulden dat ze hebben. Daaruit blijkt wel dat het, uh, dat er veel amateurs uh, aan het werk zijn, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. en, en uh, neemt de bond het handballen uh, qua mannen in ieder geval het manhandbal wel serieus? Ja, dat vooral natuurlijk ook wel heel lang zijn ronde uh, mannen of vrouwenhandbal. Vrouwen hebben gewoon het voordeel gehad dat ze in 2005 als ze volgens mij uh, goed gepresteerd hebben op, een, uh, op het WK mm -hmm. zijn ze 50 geworden en daar heeft het uh, NFV op uh, kunnen bouwen natuurlijk. Om altijd te zeggen ja we gaan voor de vrouwen en omdat wij nooit wat hebben bereikt, kiezen ze op dat moment eerder voor de vrouwen dan voor de mannen. Dat is op dat moment wel begrijpelijk, maar om dat nog steeds te doen uh, na 8, na 9 jaar ja, daar uh, dat kun je vragen wel over stellen. Ja. Nou is vorige maand Bert Bauer aangesteld als interim bondscoach. Uh, is dat niet iemand die je tuin nog een beetje kan keren? Ja, natuurlijk, maar uh, dat, dat wordt heel erg lastig. Uh, ik bedoel, met Mark Smets hebben we ook een, een goede bondscoach. En die blijft er, naar mijn weten, ook gewoon bij. Dat is ook een hele goede zaak natuurlijk. En, uh, ja, Bert Bouwer is een man met veel ervaring en veel verstand van handbal. Maar ik zie dan alsnog niet gebeuren dat wij binnen twee, drie, vier jaar op een uh, groot toernooi staan. Ja. Ben je trouwens aanvoerder nog wel bij betrokken geweest bij die aanstelling van Bouwer? Nee, dat is ook een van die dingen waar ik, waar ik me over frustreer, eerlijk gezegd. Er is helemaal niet gesproken met de ervaren spelers zeg maar, over een aanstelling van een eventuele nieuwe coach. Nu ben ik met de, met de aanstelling van Bouwer, ja, natuurlijk is dat een, een goede trainer. Dat is geen twijfel over mogelijk, maar het is natuurlijk erg spijtig dat dat helemaal niet onderling wordt besproken. Dat het NOV eigenlijk achter de rug van de spelers om zelf besluit. En nou, dat is ook weer een van die dingetjes waar ik me aan erger. Ja, maar als ik jou zo goed beluister, dan zie je het niet gebeuren... dat de Nederlandse handbal qua mannen op korte termijn op een groot toernooi aanwezig is. Ja, dat, uh, dat kan je helaas wel zo stellen, inderdaad. En uh, ga je trouwens zelf voorlopig in Duitsland uh, blijf je lekker doorspelen de komende jaren? Ja, uh, zoals het nu uitziet uh, wel. En uh, ja, op dit moment gaat het ook al lekker aan De eerste plek nu in de Bundesliga en op de Champions League doen we ook goed mee. Dus uh, ik hoop dat ik daar nog een aantal jaren kan meedoen, inderdaad. Mark Bult, dankjewel. En succes bij Foekse Berlin in het handbalwalhallen Duitsland. Hij stopt dus als uh, aanvoerder bij het Nederlands handbalteam. Ja, komend weekend vindt in Rotterdam het NK judo plaats. Maar in het topsportcentrum in Rotterdam krijgen we weinig echte toppers op de mat te zien. Edith Bos, de broertjes Elmond, Henk Grol, allemaal judoka's die toegewerkt hebben naar de Spelen in Londen. En de pijp is nu even leeg en dus is er geen ruimte voor het NK. Zwaargewicht Carola Uilenhoed wist zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar van een rustige zomer voor haar kon je absoluut niet spreken. Carola, als ik in de dikke vandalen bij het woord pech kijk... dan zie ik volgens mij een foto van jou, hè? Nou, in ieder geval mijn naam staat erbij, ja. Carola Uilenhoed begint als vijfjarig meisje al met judo, Maar pas op twaalfjarige leeftijd pakt ze het serieus aan... en gaat ze wedstrijden judo. Carola Uilenhoed is judoka en misschien wel in potentie een wereldkampioen. Een paar jaar geleden pakte ze al een bronzen medaille. En vrijdag probeert ze tijdens het WK in Japan de wereldtitel te halen. Ondanks haar status als profsporter heeft de Haagse gewoon een baan. Uilenhoed is namelijk naast haar carrière als judoka doktersassistenten. Hoi, hoe heet jij? Binnen. Zo, wat een mooie naam. Ga maar naar binnen. Oh, ja. Meneer, kan ik u helpen? Hartstikke goed, jongen. Een bizarre job als je bedenkt dat na die succesvolle start van haar carrière het judo-leven van de Haagse beheerst wordt door fysieke pech. Blessures. Ja, die hebben zeker mijn carrière beïnvloed. Ik ben, uh, doordat ik mijn kruisband afscheurde, uh, kon ik hem niet laten opereren, omdat ik dan uh, de speler niet zou kunnen herhalen. En de speler was op dat moment het belangrijkste. Uh, ja, doordat ik dat eigenlijk niet heb gedaan, uh, kwam ik van blessure in blessure en uh, scheurde ik mijn meniscus, brak ik mijn meniscus, uh, drie keer geopereerd aan mijn knie en uiteindelijk ook aan mijn voorste kruisband een reconstructie laten doen. Uh, maar door ik al, al die tijd door heb gelopen, heb ik nu dus een uh, slijtage in mijn knie van graad 3 en dat houdt eigenlijk in dat ik bijna een nieuw knie, knie zou moeten Als gevolg van de blessures vallen de sportieve prestaties van Uilenhoed tegen. De vier jaar tussen de Olympische Spelen van Peking en Londen verwort ze van talent tot patiënt. Uilenhoed krijgt te maken met meer en meer kritiek en vraagtekens. Met name met betrekking tot haar kunnen dan zeg ik uh, dat iedereen dat mag vinden en mag denken. Maar ik denk zelf dat ik vanaf 2005 tot en met 2007... heb ik uh, twee, twee EK's en twee WK's med medailles gewonnen. En was ik uh, normaal gesproken een medaillekandidaat te Spelen van 2008? Ja, dan denk ik niet dat je kan zeggen dat je geen talent hebt. Nee. Wat doet dat mentaal met je, zo'n periode? Ja, heel veel. Je gaat natuurlijk aan jezelf twijfelen. Uh, niet de, ik niet alleen, maar ook de mensen om me heen... Uh, je moet elke keer maar de motivatie opbrengen om van een blessure terug te komen. En elke keer als ik terugkwam, dan kreeg ik weer een blessure. En uh, op een gegeven moment zakt ik het moed wel in je schoenen. Maar uh, ik wil zo graag nog steeds laten zien uh, uh, dat ik geen one day fly ben geweest. En dat ik uh, echt het talent heb om uh, bij de top te horen. Uilehoed speelt meerdere malen met de gedachte om te stoppen met judo. Maar ze doet het niet. Sterker nog, nadat ze dit jaar op het EK van Chelyabinsk vijfde wordt... en de Speler van Londen mist neemt ze een belangrijke beslissing. Een ingrijpende beslissing. Uh, nou, het is niet zo dat ik stop nu. Ik ga niet naar de Spelen, maar uh, ik neem nu een periode van rust. Even judo-rust in ieder geval. Ik ga fysiek uh, werken aan mezelf. En dan, uh, ja, als die meiden me nodig hebben richting Spelen... kunnen ze absoluut een beroep op me doen. Maar uh, voorlopig ben ik even klaar met judo. En, uh, ja, afvallen is ook nog een, een ding. Alhoewel je bij de zwaargewichten uh, jij gaat wel afvallen. Ja, dat is een, uh, iets waar de komende tijd wel de prioriteit op ligt. Ik heb nu een periode waar ik echt aan mezelf kan werken. Uh, dat moet ik ook doen. Uh, ik voel me denk ik beter als ik wat lichter ben. En uh, dan ga ik nu al mijn energie in steken. En de afgelopen periode was daar gewoon niet de tijd en de energie voor. Dat was de enige doelstelling die ik had als plaats voor te spelen. En nu heb ik daar alle tijd voor. Nou is dat op zich uh, bijzonder, maar niet zo bijzonder. Alleen de manier waarop je dat aangepakt hebt, is dat wel hè? Kun je eens uitleggen wat je gedaan hebt de afgelopen maanden? Ja, ik, ik zit al een tijdje te schommelen met mijn gewicht en ik wil altijd heel graag afvallen, maar dat lukt dan een paar weken en dan kom ik weer aan. En ik was nu zat, dus uh, ik uh, heb een gastric bypass gehad. Het houdt uh, kort samengevat uh, in dat mijn maag verkleind is en mijn darmen omgelegd daarbij zijn. En uh, ja, waardoor ik eigenlijk niet meer veel kan eten en wel heel veel uh, kilo's ga verliezen. Ja, hoe klein is hij nu? Ja, hij is zo groot als een koffiekopje ongeveer, dus uh, zoveel kan er ook in. Dat moet onwerkelijk voor jou zijn. Ja, goed, je, je bent gewend om bepaalde hoeveelheden te eten, een bepaalde soort van trek te hebben. Hoe is dat nu? Ja, uh, doordat ik eigenlijk mijn maag zo verkleind is, zijn mijn hongers van school weg. Dus ik moet juist in de gaten houden dat ik genoeg eet en dat ik regelmatig eet. Dus van dat trek heb ik eigenlijk niet zoveel last van. Alleen ja, soms heb je wel eens uh, dat je in je hoofd denkt dat je ergens zin in hebt of honger hebt, maar ja, dat heb je eigenlijk niet. En dat is dan met name een mentale kwestie. ingrijp, Hoe lang is dat nu geleden? Het is nu bijna iets langer dan drie maanden geleden. En de resultaten? Ja, ik zit tegenover je. Ik kan het zien. Ja, ik ben nu drie maanden verder. Ik val gemiddeld ongeveer twee kilo per week af. Dus ik zit nu bijna op 30 kilo dat ik al kwijt ben. Dat is onwaarschijnlijk. Ja, dat uh, had ik nooit durven dromen dat het zo snel zou gaan en zo oh. goed zou gaan, want ik kan er ook gewoon bij trainen. De leek zal zeggen: ja, maar wacht even, massa, gewicht, het werkt toch alleen maar in je voordeel in die klasse. Hoe zie jij dat? Ja, dat, dat kan zo zijn. Maar ik zeg altijd dat je een goed balans moet vinden... tussen je uh, tussen snelheid, explosiviteit en je massa. Nou hebben we altijd gezegd dat, uh, dat waarschijnlijk mijn punt zou liggen... het beste op de 120. Daar zit ik nu op, maar ik ga waarschijnlijk uh, nog meer afvallen. En uh, mijn doel is eigenlijk rond de 90 kilo uit te komen. En dan, uh, ik denk altijd dat mijn grootste talent is mijn judogevoel. En... Uh, ik wil kijken wat dat me gaat brengen als ik minder massa heb, maar meer jullie gevoel en meer snelheid. Je zegt net, je hebt er al 30 kilo af. Uh, ja, nou ja, je bent nog maar net onderweg. Waar ligt de grens? Ik bedoel, uh, kun je dat überhaupt sturen? Want je maag is nou een keer kleiner. Uh, heb je daar invloed op of moet je maar afwachten waar je uitkomt? Ja, nou ja, je hebt, in principe heb je er geen invloed op, want mijn lichaam geeft zelf aan wanneer het klaar is. Dat kan zijn op 100 kilo, maar het kan ook zijn op 70 kilo. Uh, dat is dus niet iets wat ik ambieer, dus uh, zodra ik een beetje op het moment komt dat ik denk van uh, nou, nu is het genoeg, dan uh, zou ik dus meer koolhydraten uh, tot me moeten nemen en dat kan ik dus niet eten, dus dan zou ik dat moeten gaan drinken. Wat nu bijvoorbeeld als je onder die 78 kilo terechtkomt... dan zou je in theorie een klasse lager moeten gaan judo. Ja, dan zou ik een klasse lager moeten gaan judo. Dan zou ik concurrentie met Marinde aan moeten gaan. Marinde Verkerk. Ja, Marinde Verkerk. ja. Maar, verkerk, ja. maar uh, ja, wat ik al zeg, dat is niet iets wat ik ambieer. Maar ja, als het zover komt, dan komt het zover zo. En dan zie ik dat dan wel weer. Nieuwe Carola? Nieuwe Carola, ja. Ik hoop dat het me veel gaat brengen. en en staan langs de nek. Adele set fire to Lorraine. Het is een drukke week voor Herakles middenvelder Willy Overtoom. De spelmaker van de ploeg uit Almelo reisde op en neer naar Cameroen, waarvoor hij sinds vorig jaar international is. Terwijl komende zaterdag alweer de competitiewedstrijd tegen Ajax wacht. Een succes werd de trip naar Afrika bepaald niet, want Cameroen blameerde zich door tegen Kaapverdië plaatsing voor de Afrika Cup mis te lopen. Inmiddels is Overtoom terug op het trainingsveld van Herakles. Kortom, een week in het leven van Willy Overtoom. Welkom bij de week van Willy. Zaterdag, 13 oktober. Um, ja, het, het is wel anders natuurlijk. Maar voor, uh, voor, voor hun begrip is het gewoon, uh, is gewoon goed. We zaten gewoon in een mooi Hilton Hotel ook. En, uh, alleen, uh, we de Express uh, geen uh, dadels internet gedaan. Omdat, uh, we moesten focussen op de wedstrijd en uh, was ook geen familie welkom. En zo, zoals uh, wat normaal wel welkom was. Is, is, en, uh, ja, alles was gewoon uh, met 100% gericht op die wedstrijd. Dus uh, verder is alles gewoon prima geregeld. En de resultaten ja, we spiegelen zich op, op het volk, zeg maar. En, uh, zo zie je uh, hoe belangrijk voetbal is in, in, in Afrika. Ze, ze, uh, ze willen eigenlijk alleen maar winnen en het verlies, verlies telt eigenlijk niet daar. Zo. En dan, uh, ja, dan, uh, mensen kunnen heel slecht tegen verlies daar. Zo. En dus uh, mensen het veld oplopen met stenen gooien en uh, dat soort dingen. Als ik kijk naar de andere jongens, als ze gewoon op straat lopen en zo, dan uh, ja, worden ze de iedereen aangesproken. Zo. Die jongens, de meeste jongens die kunnen dan uh, die al een, die een paar wedstrijden gespeeld hebben, die kunnen niet normaal over straat lopen of normaal uitgaan en zo. Omdat ze or, worden bedorven onder de mensen en zo. Zondag 14 oktober. Je, je, je hoort van tevoren ook al wat dingen. En je ziet ook gewoon heel veel dingen op tv. Als je kijkt bijvoorbeeld. Uh, als je bekijkt de documentaires van clubs zoals Brazilië en zo en hoe dat in de spelersbestand toegaat. Uh, dat is gewoon, uh, is gewoon in Afrikaanse landen, is het gewoon precies hetzelfde. Gewoon veel muziek, uh, muziek ook en uh, veel zingen om, uh, ja, om, om zich naar de wedstrijd toe te werken, zeg maar. Het is gewoon een soort van ritueel. En, uh, ik, uh, ik, ben, ik ben altijd wat relaxed en wat ingetogen. Dus ik, uh, ik klap alleen mee en een beetje stampen. en uh, verder uh, Als je hier meldt dan zo een um, uh, verschil te moeten zijn. Het de Assassin! Uh, uh, de het Kaapverd, de de directe, de Kemeni, uh, is het van de Cap-Vert, dat alles verandert! Incroyable, deze oevering van de. Le coup franc direct, Kameni, die heeft niet zijn kop. Uiteindelijk is er niet van uh, uitgekomen wat we verwacht hadden en uh, dat is wel jammer. Vooraf, voor, voor, vooraf en nu is het uh, praatje over scenario's, hoe dingen kunnen gaan en zo. En uh, ja, dan begint de wedstrijd en dan kom je na 10, na 10 minuten op 1-0 achteruit de vrije trap. En uh, ja, dat, is, dat is iets waarover niet, niet gesproken werd. En uh, dan zie je in het veld toch wel dat mensen schrikken. En uh, gelukkig kwamen we gelijk uh, na een paar minuten weer op 1-1. Uh, op en uh, ja, daarna heb je nog denk 70 minuten om, om, uh, om nog een aantal goals te maken. Maar... Ja, die tweede treffer bleef gewoon te lang uit, ondanks wel veel kansen veel doelpogingen. En uh, ja, des uh, ja, dus te langer het duurt voordat je scoort, des te wanhopiger uh, je wordt. Zeg maar. Je zag ook uh, mensen alweer met de kop omlaag lopen en zo. En uh, ja, dan vallen tweeën nog in de uh, extra tijd, maar dat is wel veel te laat. Donderdag 18 oktober. Ik, uh, ik heb gisteren een vrije dag gehad en uh, ik heb vandaag en morgen nog uh, de tijd om uh, mijn batterij op te laden en om me uh, volledig op de wedstrijd te focussen. Hoe verhoudt zich het niveau van een heracles Ajax tot een Cameroen Cap Ja, het nee, anders is. Omdat, uh, wat ik al zeg met de training, is het niveau gewoon heel hoog. Iedereen is in beweging, is gewoon één, twee keer raken. En dan uh, ja, met de wedstrijden, ja, zie je dat, zie je dat, zie je dat niet terug. Dat is, uh, dat, is, dat is wel heel apart. En uh, ja, het verschil is met name tactisch. tactisch uh, de tactische vrouwen, dat, dat zie je hier weer terug. Dat, uh, ja, dat je dat wel kan uh, opbrengen om, om hoe je traint ook zo te spelen. En, uh, ja, het niveauverschillen, het, het voetbal is gewoon anders. Zaterdag 20 oktober. Ik weet wel dat, uh, dat we normaal heel goed, heel goed mee kunnen komen met Ajax. Want we hadden ook altijd wel goed spelen. Alleen uh, dat, uh, dat Ajax gewoon altijd uh, ja, wat, uh, wat beslissender is dan, uh, dan wij. En uh, ze scoren altijd op, op de juiste momenten. En uh, ja, het is gewoon een zaak dat wij gewoon... Uh, ja, goed, goed blijven mee in voetbal en gewoon snel een keer snel scoren. En, uh, en uh, dat we dat vast weten te houden en zorgen dat we niet op de counter geslacht worden. Een bijdrage was dat van Ragnar Nimaeg. En de oude luisteraars onder ons herkenden natuurlijk de tune van de week van Willebord Frekwa. De marathon van Amsterdam raakt achterop bij de andere stadsmarathons in de wereld. Het parcoursrecord staat op 2 uur, 5 minuten en 44 seconden. En dat is meer dan 2 minuten langzamer dan het wereldrecord dat in 2011 in Berlijn werd gelopen. Om de achtervolging in te zetten moet de winnaar komende zondag een parcoursrecord lopen. Atletenmanager Jos Hermens over de positie van de marathon van Amsterdam. Ja, iedere zichzelf respecterende stad in de, in de wereld organiseert tegenwoordig een marathon. Dan praat je misschien wel over 500, 600 marathons. Maar ik denk dat 300 uh, relatief goed georganiseerde marathons in de wereld zijn. Uh, Amsterdam staat nu in, in de top 12 zo ongeveer. En uh, ambitie natuurlijk in Amsterdam is uh, om met de TCS marathon om in de top 10 te komen. Nou ben jij verantwoordelijk voor het deelnemersveld van de Amsterdam marathon. Hoe belangrijk is, om, is het om mee te gaan in de redrace om steeds snellere tijden neer te zetten. Ja, het is best belangrijk om, eh, om, om bij de beste marathons in de wereld te, te horen. Daar, heeft Amsterdam altijd al, uh, is, daar is Amsterdam altijd al geweest. Uh, de, alleen de concurrentie is uh, moordend, het is heel erg groot. Uh, als je al alleen kijkt dat er in China nu al 15 grote marathons per jaar bijkomen. Het hele loopgebeuren wat wij in de 90 jaren al hebben meegemaakt... dat, dat gebeurt nu pas, begin, begin nu pas een beetje in Azië. En uh, daardoor is het nog voor de uitstraling van de stad Amsterdam... heel erg belangrijk dat de TCS-marathon... Uh, ik weer in de top 10 te komen. Uh, het budget in Amsterdam is niet zo super groot, Dus we moeten gewoon echt heel erg uh, goed selecteren. Heel goed scouten naar uh, nieuwe opkomende atleten, Dat we nou helemaal niet het budget hebben van... Uh, zelfs niet van Rotterdam, maar zeker niet van Londen, Boston, uh, New York, Chicago. Dat soort maandels. Het grote voordeel is wellicht dat er uh, een bijna onuitputtelijke hoeveelheid talenten in Afrika is. Ja, ons voorbeeld... Oh, ons voordeel is gewoon dat wij... ...heel veel connecties hebben in Afrika. We hebben zelf als, als bureau uh, vijf, zes... ...verschillende trainingskampen in Kenia en Ethiopië. Uh, heel, een heel groot netwerk in, in Afrika... ...waardoor we altijd weer atleten zien die, die eraan komen... Die, ...die nog niet zo duur zijn. Uh, je zou het kunnen vergelijken een beetje met, met de voetballerij... Dat, ...dat Ajax altijd creatief moet zijn... Uh, ...en Nederlandse clubs, om, om nieuwe talenten te vinden... ...die dan vervolgens doorgaan naar, naar andere clubs. En zo zou je het ook kunnen vergelijken... Dat, je, ...dat wij in Nederland altijd creatief moeten zijn... ...om nieuwe talenten te vinden... ...en die goede tijd hier te laten lopen. We hebben goed georganiseerde marathons... Parcoursen. Amsterdam is een uitstekend parcours en een snel parcours. En dan deze atleten die hier goed lopen, kunnen dan vervolgens door naar de rijkere maten. Het parcours kost daar momenteel op 20544. Het zou sneller moeten. Ja, absoluut. 2, 5, 44 zo sneller moeten we. Natuurlijk moeten we ook richting 2, 4 uh, op den duur. Dus dat, dat is ook wel het doel. Uh, maar nogmaals, we hebben beperkte middelen. We kunnen niet zomaar even de Olympisch kampioen, de wereldkampioen. of de wereldecorehouder in Amsterdam aantrekken. Die zijn, zijn kostbaar. Dus we moeten het altijd uh, hebben van atleten die, die in hun carrière op, op een punt staan om door te breken. En die beweren hierheen te halen. Atletenmanager Jos Hermers over de positie van de marathon van Amsterdam. in gesprek met verslaggever Leon Haan. Tafeltennister's Brit-Eerland en Linda Kremers hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van het Europees kampioenschap in de Deense stad Herning. Zowel Eerland als Kremers eindigden in hun kwalificatiepool als tweede, allebei met één nederlaag achter hun naam. Eerland was daardoor direct geplaatst en Kremers won na de poolfase nog een play-off duel Lee Ji was al toegelaten tot het hoofdtoernooi en titelverdedigster Li Jiao meldde zich vorige week af met een pols- en rugblessure. En dat was hem voor de sport op deze donderdag langs de lijn is weer terug. Morgenavond om 10 uur. En zometeen op deze zender met het oog op morgen. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Chris Keinen. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.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 De stieltuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl. Dit is Radio 1.